11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Nieuwegein moet een grote brand in een verzorgingshuis. De brandweer heeft zorgcentrum De Geinse Hof van de Vuurse Schans ontruimd. Omstanders hebben daarbij geholpen. Evacuees worden in een sporthal opgevangen. Een aantal mensen is naar het ziekenhuis gebracht, zegt een lid van de raad van bestuur van het zorgcentrum. Er zijn een aantal mensen die uh, rook ingeademd hebben en uh, dus rookschade hebben. Er zijn er uh, inmiddels uh, 30 naar het ziekenhuis verplaatst, uh, dat test onze bewoners. En er zijn inmiddels ook een aantal personeelsleden, zo rond de, de zes inmiddels al naar het ziekenhuis, uh, toegezonden. En hier wordt verder uh, nog gecontroleerd of mensen door moeten. Volgens de raad van bestuur is het gedeelte waar de brand is ontstaan de plek waar het zorgcentrum wordt gerenoveerd. Eén rijstrook van de A27 is afgesloten voor het gewone verkeer... zodat ambulances en brandweerauto's kunnen doorrijden. Het aandeel voor tijdige schoolverlaters is de afgelopen tien jaar gedaald... van 15 naar 10 procent. Dat betekent dat één op de tien mensen tussen de 18 en 25... geen diploma heeft op minimaal HAVO- of MBO-niveau. En daarmee is precies voldaan aan de norm... die in Europees verband is afgesproken, het CBS over de daling. Dat komt vooral omdat er meer aandacht is voor afhakers... Er wordt meer op spijbelaars gelet. En bovendien is er veel meer aandacht voor een betere doorstroom... van de mensen die van het VMBO naar het MBO gaan. En ook het onderwijs van de verschillende niveaus binnen het mbo zelf. De norm die Nederland zichzelf heeft opgelegd van 8% procent, werd niet gehaald. Europees gezien staat Nederland in de middenmoot. Tsjechië en Slowakije doen het met 5% voortijdige schoolverlaters het best. En onderaan staat Malta, daar heeft 37% van de inwoners tussen 18 en 25 geen diploma. In Den Haag is het debat over de 200 miljoen euro aan bezuinigingen op de publieke omroep bezig. De Wereldomroep zendt vandaag uit vanaf het plein in Den Haag bij de ingang van het Tweede Kamergebouw. De omroep wordt zwaar getroffen door de kabinetsplannen en wordt met twee derde gekort. Voorafgaand aan het debat overhandigde een actiecomité van de Wereldomroep een aantal petities aan de Tweede Kamer. Waarin wordt gepleit voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen. Vanmiddag praat de Kamer over cultuurbezuinigingen.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 Ah, nu ben je verkeersinformatie. Het ziet er rommelig uit op de weg. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voorknopend Kruisdonk 3 kilometer. Na een aanrijding is de rechte rijstrook dicht. Nasleep van een ongeluk bij Arnhem zorgt voor nog voor een flinke file op de A12. Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort, 8 kilometer. De linker rijstrook is daar nog afgesloten. Verkeer richting het westen kan beter omrijden via de rondweg van Arnhem, de N325. Net over de grens op de E19 richting Antwerpen... is nog altijd veel vertraging na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen vanmorgen. Vlak voor Antwerpen, bij Sint-Job en het Goor. Verkeer die kant uit kan beter omrijden via Roosendaal en Bergen op Zoom. De A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwe Rijn 5 kilometer. U hoort het al in het nieuws. Heeft te maken met de brand daar, er is één rijstrook dicht. De A27 naar Breda bij Noorderloos, 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij.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 Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlups. Goedemorgen. Van alle ochtenden is de maandagochtend toch wel het mooiste om u rond te leiden. Lekker fris. Begin van de week. Waar moet het heen met de PvdA? Een van de vragen die ik dit uur opwerp. Bij de laatste verkiezingen net niet eerste geworden. Achter de VVD tweede. En toch lijk je van iedere oppositiepartij meer te horen dan van de grootste. En dan wordt er ook nog aan de poten gezaagd van fractieleider Cohen... En wie moet daar in de toekomst wat aan gaan doen? Nou, bijvoorbeeld de jonge socialisten. Ik praat zo meteen met de nieuwe voorzitter, Rick Jonker. De verlenging van de A4 komt er omdat er veel mensen voor zijn. Maar het nieuwe stuk Snelweg kent ook tegenstanders. Mensen die zich al jarenlang verzetten, al was het alleen maar vanwege de vogeltjes. En McDonald's bestaat 40 jaar. Are we loving it? En zo ja, waarom? Meekijken? Surf naar gids.fm. Maar nu eerst iets anders. De JOVD pleit vanochtend voor een vlaktax, een belastingtrief, één belastingtrief zelfs voor iedereen. En volgens de JOVD kan op die manier de hypotheekrente aftrek worden afgeschaft. Deze voorstellen staan in het rapport naar een liberaal, naar een liberaal belastingstelsel dat vandaag wordt gepresenteerd. Aan de telefoon Martijn Jonk, hij is voorzitter van de JOVD. Goedemorgen meneer Jonk. Goedemorgen. Dit gesprek duurt hooguit vier minuten, de klok loopt mee. U stelt een vlakstarief voor van 33,15% voor iedereen. Wat zijn daar volgens u de voordelen van? De voordelen uiteindelijk zijn van, of daarvan zijn uh, dat het leidt tot meer welvaart, meer werkgelegenheid en minder werkloosheid. En er worden door anderen dan de liberalen altijd veel nadelen genoemd van zo'n lage vlakstaks. Namelijk als je veel geld hebt betaal je relatief weinig belasting. Dus de sterkste schouders dragen niet meer de zwakste lasten. Ja, dat is te delen, te delen waar. Kijk, als je het vergelijkt met een, met een heel erg progressief stelsel, um, dan klopt dat misschien. Maar ja, daar kiezen wij ook niet voor. Want wij vinden het ook heel belangrijk dat iedereen uh, zoveel mogelijk de vruchten van zijn arbeid proeft. Rijker mogen en daarna, rijker worden, wat de VVD wat wij, betreft. En wat de JVD betreft, natuurlijk ook. Maar wat wij, wat wij natuurlijk ook doen, is dat iedereen een algemene heffingskorting krijgt en een arbeidsheffingskorting. En daarvan pro profiteren natuurlijk voornamelijk mensen die een wat lager inkomen hebben. Um, dus in dat opzicht um, is het nog steeds zo dat lage inkomens in dat opzicht redelijk ontzien worden. Maar leidt het niet gewoon tot uh, grotere inkomensverschillen? Het leidt enigszins tot grotere inkomensverschillen. En daar gaat u heel niet voor, want dat is natuurlijk ook ideologisch. Wat ik net al zei, wij kiezen er ook voor dat, um, dat hoe meer je verdient hoe meer je uiteindelijk overhoudt naar belastingen. En dat leidt uh, uiteindelijk ook tot meer, uh, tot meer welvaart. En die welvaart die uh, komt er voor iedereen. Dat hoopt u, dat het leidt tot meer vuilvaart? Dat heeft het CPB ook doorgerekend voor ons. Het CPB heeft doorgerekend uh, hoe dat zit met een vlaktax. En een heleboel economen zeggen ja, dat percentage is veel te laag. Dat moeten ze de 40 en de 50 procent liggen. Dan uh, ben je goed bezig. Nee. Nee, we hebben op basis. Um, ik, ik geloof het CPB wel, en uh, nou ja goed, dat is natuurlijk een instituut. En die heeft uh, bepaald dat uh, wat wij willen, op het moment dat je dus de aftrek afschaft en teruggeeft in de vorm van een belastingverlaging, uh, op het moment dat je al die heffingskortingen afschaft, uh, behouden ze dan hè, de, de, de, de arbeidsheffingskortingen en die algemene. Dan kom je op dit percentage uit en dat hebben ze helemaal doorgerekend en dat moet kloppen. En en dat is... Nou staat bij de VVD op de website? bij de VVD staat de hypotheekrente aftrek als een huis. Ja. Dat het lijkt me niet helemaal conform met de grotere broeders. <laughs> Dat klopt helemaal. Nee, waarom, waarom wij dit ook hebben willen doen is om te laten zien dat je um, die, die hypotheekrenteaftrek niet alleen hoeft af te schaffen zoals de meeste linkse partijen dat willen. En dat is het zien als een uitgave van de overheid um, en dus afschaffen en daarmee eigenlijk de inkomsten van de overheid verhogen. Wat wij willen laten zien is dat je het ook op een hele liberale manier kunt doen. En dat je dus zegt, we geven dat geld, die hypotheekrenteaftrek, um, he, dat, dat bedrag... Ik geloof het totaal zo'n 11 miljard, dat geven we in zijn geheel terug aan alle belastingbetalers. Alleen dan voor iedereen in de vorm van een lager tarief. En we hopen daarmee ook een beetje discussie opnieuw uh, leven in te kunnen blazen. Omdat we natuurlijk ook heel erg bang zijn um, dat die drie partijen die nu uh, samenwerken uh, binnen die coalitie, uh, dat op het moment dat de verkiezingen straks komen, uh, de een naar de ander is nog hard scheelt hoe veilig de hypotheekrente aftrek bij hen is. Um, terwijl we er toch echt te serieus over moeten praten, omdat het gewoon simpelweg de woningmarkt verstoort. Het Centraal Planbureau heeft inderdaad dat plan even doorgerekend. Ja. En eh, volgens het Centraal Planbureau zijn het vooral woningbezitters, huishoudens met kinderen en gepensioneerden die er eh, op achteruit gaan. Klopt. En hoe worden die gecompenseerd door de JOVD? Nou, kijk, er, zijn, er zijn twee dingen uh, over te zeggen. Ten eerste worden die groepen momenteel um, juist heel erg bevoordeeld in het huidige systeem. En worden bijvoorbeeld alleenstaande, dat is een discussie overigens die niet nieuw is, want SGP en D66 hebben al eens een keer een voorstel ingediend voor zoiets, um, maar worden alleenstaande heel erg benadeeld. Dus wat wij doen is eigenlijk die ongelijkheid binnen het belastingstelsel, die halen we weg. Um, en het tweede wat je erbij moet bedenken is dat wij natuurlijk... Het CPB heeft het doorgerekend al... Werd het en die komen dus tot de conclusie dat woningbezitters, huishoudens en kinderen... en gepensioneerden de dupe worden van uw plan? Nee, maar het, het CPB heeft het natuurlijk doorgerekend als werd het morgen ingevoerd. Hè? Um, en wat wij, ook inst of wat wij ook zeggen in dat rapport is van... Nou ja, neem daar de tijd voor, 10, 15 jaar. Neem daar de um, tijd voor, voor zei u, meneer Jong, maar de tijd het het is om. De voorzitter van de EOVD, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Heel graag gedaan. Bij ons is tijd tijd. <laughs> ik geloof het. De ja, dan Nu, zoals iedere maandag, een aflevering van de serie A4, de verlenging. Over 7 kilometer ontbrekende snelweg, waar al decennia lang over wordt gebakken leid. Het gaat om het stuk tussen Delft en Schiedam. Het besluit om die weg uiteindelijk toch aan te leggen is september vorig jaar genomen. Maar tegenstanders stapten toen naar de Raad van State en die doet binnenkort uitspraak. Verslaggever Katinka Beer maakt de serie. Katinka, goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Uh, goedemorgen. Ja, uh, nou, vorige week was er dat nieuws over een andere snelweg, de A15... van knooppunt Ressen naar Zevenaar. Ook uh, zo'n snelweg die ophoudt en die gaat aangelegd uh, worden. Er zijn meer parallellen, uh, wordt ook al decennia gesteggeld. ook door een natuurgebied, valt ook onder de versnelde procedure... van de crisis- en herstelwet. En hij kost ook heel veel geld. Het ontbrekende stuk A4, 880 miljoen euro. Het doortrekken van de A15, ruim 1 miljard. Om dat op te brengen, uh, krijgt die A15 een tolbrug. Maar je bent niet naar de A15 gegaan, nee. je bent naar de A4 gegaan. Het ontbrekende stuk, de verlenging van de A4. En wat heb je gedaan? Ik heb met de tegenstanders gesproken, want tegenstand is er. Milieuorganisaties, omwonenden. Ik heb gesproken met de voorzitter van een van de actiegroepen... die bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van State... die ook zelf in de buurt woont trouwens. En een natuurliefhebbende omwonende. En we stonden bovenop de dijk die ooit is aangelegd... om de A4 bovenop te leggen. Die nu afgegraven moet worden als het doorgaat. Want inmiddels is besloten hem verdiept aan te leggen. In het natuur- en recreatiegebied midden Delftland. Het is nu helemaal begroeid, hè? Ja. Grazen schaapjes. Nou ja, je, je moet zien dat. Dit ligt er dus al 35 jaar. En. Uh, nou ja, dit is voorlopig een uh, goed gebruik van het zandlichaam. Hè? Uh, mooier zou het nog zijn als de schaap hier definitief zouden kunnen blijven grazen. Bomen eromheen, een boerderij hierachter. Ja, het middendeel van het gebied is een open veenweidegebied... dus je ziet ook vaak knotvilgen, dat zie je hier langs het weggetje. Dat is echt een, typisch, een typische boom voor hier. Maar achter me is een boerderij en daar staat een hele rij Italiaanse populieren. En als je goed luistert, hoor je dat zachte ritselen in de wind. En het mooiste is nog, als je een maand of twee maanden terug zou komen... had je één gejubel van weidevogels gehad. Ik heb vorige zomer zelfs nog vijf nestjes van de veldleverik hier gevonden... Je hebt volop grutto's, kiivieten. En als je hier een weg doorheen gaat leggen, dan blijft er niks van over. Dan gaan al die biotopen kapot. En dan wordt er gezegd, ja, jullie krijgen compensatie. Nou, je kan hier moeilijk een bordje neerzetten voor de vogels. Van, jongens, ga maar meer naar het zuiden toe, want dan kan je daar gaan broeden. Dus hier gaat het allemaal kapot en weg. Ja, dat is gewoon vreselijk zonde. Henk Tettero, u bent voorzitter van de actiegroep Stop Rijksweg 19 A4... Rijksweg 19, want het is ja. de E19. U woont in Delft-Zuid. Hoe ver ligt het van de plek waar die A4 gepland is? Nou, een, uh, misschien een kilometer. Anderhalve kilometer. En Birgit Slee, u woont in Schipluiden. Echt aan de rand van dit natuur- en recreatiegebied midden Delftland. Ja, ik woon eigenlijk midden in het buitengebied van Schipluiden. En nou, 500 meter achter mijn huisje en achter onze weg ligt uh, dit zandlichaam. Henk Tettero. Waarom bent u nou zo tegen? Het is echt een uh, zinloze weg. Uit de rapporten van Rijkswaterstaat zelf blijkt dat het vrijwel onmiddellijk tot files gaat leiden. Dus uh, je bent gewoon eigenlijk iets krankzinnigs aan het doen. Op die nieuwe A4 komen we tegen files. Ja, dus wat, wat ben je dan aan het doen? Hoe lang strijdt u al tegen de komst van die snelweg? Nou, ik ben er nu 35 jaar mee bezig, dat, uh, vanaf 1976. Ja. Birgit Slee, waar bent u zo tegen? Nou, ik moet zeggen, Midden-Delftland is zo'n prachtig uh, weids en ruim uh, veenweidegebied. Het is de achtertuin van de omringende steden eromheen. Dat is behoorlijk wat. Want we zien Delft liggen achter daar, ons. Ja, en dan links daarvan krijg je een stuk Rijswijk. En daarnaast ligt het Westland. Als je dan verder doordraait naar het oosten, dan krijg je Pijnakken. En uh, verder door krijg je Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen. En zo heb je een hele cirkel rond... En ik gun het de stedelingen ook dat ze hier uh, zo heerlijk kunnen relaxen. En onze eigen bewoners trouwens ook. Ja, dat komt u zelf veel hier? Ja, ja. u woont er middenin eigenlijk. In. Ja, ik doe s'avonds wel eens een uh, thermoskannetje koffie met mijn boot trammen. En dan uh, fiets ik hier naartoe. Dan ga ik lekker op het zandlichaam zitten. Dan ook ik mijn verrekijker bij, mijn vogeltjes kijken. Heel erg genieten van de stilte en de rust. Het is zo'n verademing. Uh, dat je zo ver weg kan kijken, dat, dat is grandioos. Dat komt bijna niet meer voor in de Randstad. En de ironie wil dan dat u dus op de locatie van die A4 zit te genieten. Ja, hoe raar dat ook klinkt. Volgens de voorstanders ga je helemaal hier in het gebied... niks merken of bijna niks merken of zien of horen van die A4... omdat die verdiept aangelegd gaat worden. Hij komt hier ongeveer half verdiept... en dan gaat hij verder op gaat hij wat meer naar beneden toe. Maar in het debat tussen voor- en tegenstander... is op een gegeven moment een inpassingsgarantie gegeven. Zo geluid- en zichtgarantie. En die houdt in dat, uh, dat het Rijk gezegd heeft... dat men een bepaald laag geluidniveau kan garanderen. En dat het dus wel mee zou vallen met de herrie. Maar men wint bijvoorbeeld heel veel geluid in de sommetjes... door uit te gaan van een zogenaamd geluidabsorberend materiaal. Maar het probleem daarvan is dat dat nog nergens in de praktijk getest is... Dus wat ben je dan aan het doen en hoe goed gelovig wil je zijn? En ook de zichtgarantie, want er komen grote matrixborden... er moeten uh, lantaarnpalen komen. En iedere keer als je daarnaar vraagt, zeggen ze... ja, dat komt wel, dat komt wel. Maar er is nog steeds geen goede oplossing voor. En er komen ook trouwens aardewallen van 2,5 meter hoog. Dus de vrijheid van uh, ver weg kunnen kijken naar de horizon... dat wordt ook al teniet gedaan. Birgit Slee en Henk Tettero daarbovenop op uh, het tracé. Grote bezwaren dus tegen de aanleg van hun kant, maar ze zeggen ook... Het helpt niet tegen de files, Katinka. Ja, ik heb Rijkswaterstaat gebeld vanochtend... maar die konden niet op zo'n korte termijn re reageren. Er zijn een heleboel rapporten geschreven over de A4 en het ligt heel gevoelig. Dus dat komt nog. En of die bezwaren stand houden, ook over die geluids- en zichtgarantie... dat zal blijken uit de uitspraak van de Raad van State. Ja. Er is nog een autoprobleem behalve de files. Namelijk, er is ontzettend veel sluipverkeer daar op de binnenwegen... en ook in het dorpje Schipluid. Dus als je schipluiden er staat er ook een waarschuwingsbord... aanzienlijke vertraging langs deze sluiproute tijdens de spits. En regelmatig komen er grote vrachtwagencombinaties vast te staan. Omdat hun navigatiesysteem ze door het dorp leidt. En vervolgens is er een scherpe bocht die ze niet kunnen nemen. En dan moeten ze achteruit. En daar staat dan allemaal sluipverkeer in de file. Dus eh, kortom, veel bewoners zijn voor het doortrekken van die A4 om daar vanaf te zijn. En ik sprak een bewoner. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden. Eigenlijk te gek voor woorden. En als men dan nog zich eigenlijk een beetje aan de snelheid zou houden. Nou ja, maar op de, hier op de graag weg naar nou, de rijden ze nou 100, 120 of 60 is toegestaan en controles eigenlijk nooit. Hier zitten we in een gebied van 30 kilometer. Nou, ik denk niet dat je er per uur twee kunt betroppen die 30 kilometer per uur rijden. Want dat is allemaal. Nou. Dat varieert absoluut tussen de 60 en de 80 kilometer per uur. Terwijl je hier toch eigenlijk schoolkinderen en alles... allemaal elkaar dat bruggetje over. Dus ja, dat is allemaal uh, eigenlijk van de gekken. Bent u dan uh, voor de A4? Ik ben zeker voor de A4. Ik zie het geen andere oplossing. Birgit Slee, u heeft ook last van sluipverkeer bij u voor de deur. Ja, behoorlijk. Want ze rijden mijn spiegelstraf, mijn takken van mijn appelboom... Maar het erge vind ik eigenlijk dat er steeds maar beloofd is aan de bevolking van zo gauw die A4 er komt gaat dat sluipverkeer wordt opgegeven. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Het lost geen files op, maar het lost ook het sluipverkeer niet op. En er is er een paar jaar terug al een systeem ontstaan dat er pollers in de om, omliggende wegen aangebracht zijn. Waarmee je steeds één auto ja. maar door kunt gaan en dan komt er weer een verhoging in de weg en dan kan de volgende. Ja, dan komt er een uh, stalen, massieve driehoek uit de, uit de grond... en dan kan er maar één auto voorbij. Dus uiteindelijk moet je ook lang wachten voordat je er doorheen kan. Met het policysteem op de Harreweg, dat is richting Schiedam... hebben ze gewoon opgeblazen, allemaal vandalisme. Dus nou denkt het verkeer helemaal van... oh, jongens, we hoeven daar niet te wachten. Scheuren over die landwerretjes. Maar ik heb ook wel eens mensen gesproken die zeiden... nou, mevrouw, ja, ik vind het eigenlijk niet eens zo erg... om hier voor die poller te staan in een soort file... Want hier kan ik genieten van de koeien en het landschap en uh, het gras en de mooi prachtige luchten, die je hier zo ontzettend goed kan zien. Nou, dan sta ik liever in de file op een polderweggetje, dan in die uitlaatgassen van de A13. Dat kon u zich waarschijnlijk dan wel weer voorstellen. <laughs> ja, tuurlijk. Wat horen we nou? Dat is een groene kikker. Groene kikker. In deel 3 van de serie A4: de verlenging. Alle afleveringen en foto's en filmpjes kunt u vinden op de site. Gids.fm. Ik denk dat de PVDA er een jaar na de verkiezingen niet goed voor staat. Uh, politiek is mensenwerk en je hebt een leider nodig die in staat is een partij smoel te geven en weer aansprekend te maken. En na een jaar moet je denk ik vaststellen dat Job Cohen uh, niet diegene is. Nee. De cruciale fout die de partij heeft gemaakt denk ik is uh, dat, we, uh, ja, dat we iemand op het schild hebben laten hijsen. zonder dat er eigenlijk enige discussie is geweest over van welke kant willen we eigenlijk op na Wouter Bos. Oudvoorzitter Michiel van Hulte van de PvdA. Begin deze maand bij Knevel en Van der Brink. Een aanleiding was de anonieme kritiek uit PvdA-gelederen op het functioneren van Cohen. Het gaat niet goed met de partij, maar ligt het alleen aan Cohen? Volgens de laatste peiling leveren de, de sociaaldemocraten weer drie zetels in. En de vraag is nu hoe de partij de weg omhoog weer weet te vinden. Ik ga erover praten met Rick Jonker. Sinds deze maand de nieuwe voorzitter van de jonge socialisten. Meneer Jonker, goedemorgen. Goedemorgen. Cohen krijgt de zwarte piet toegespeeld. Maar volgens onderzoek van Maurice de Hond maken kiezers die de PvdA de rug toe hebben gekeerd... zich vooral druk om het gebrek aan visie in de partij. In welk kamp zit u? Ik denk ook dat het ligt aan de visie van de partij. Job Cohen, hebben we vorig jaar op het schild gezet, zoals net gezegd werd. En ik denk dat die man de tijd moet krijgen om zich te ontwikkelen... om zich te presenteren als goede oppositieleider. Dus we moeten vooral bezig met een goede visie op de toekomst. Maar heb je de tijd om je te ontwikkelen binnen de politiek? Dat is natuurlijk Kijk, een beetje raar dat eh, daar gewoon een openbaar gelegenheid toe wordt verstrekt. Kijk, ik vind het een beetje een flauwe discussie om het de hele tijd over Job Cohen te hebben... Twee jaar geleden wist niemand dat Mark Rutte nu premier zou zijn. Toen zei iedereen van nou, of die man het ooit gaat redden, dat weten we niet. Misschien moeten we maar een nieuwe leider kiezen en moet je nou eens kijken. Hij is dé premier van Nederland, iedereen vindt hem geweldig. Dus ik zie het probleem niet dat we ons niet kunnen ontwikkelen tot een uh, goede en uh, winnende partij in de toekomst. Nou gebeurt er van alles op dit moment. De samenleving wordt gegezeld door een hele rits loodzware bezuinigingen binnenkort. En hoewel de PvdA wel tegensputt, blijft de reactie, vind ik, toch wat aan de magere kant. Hoe kan dat? Dat ben ik met u eens. Ik denk dat we de partij op dit moment niet uh, doelmatig oppositie voert. Men heeft het over uh, of Maxima koningin mag worden... of dat uh, Mark Rutte een Zeeuw-Statenlid uitnodigt in zijn toortje en dat dat niet kan. Maar ah, Ligt dat wel... dan toch aan Cohen? Nee, ik denk dat dat vooral aan de, aan de, aan de fractie aanzienlijk ligt... en aan andere mensen in de, in de partij. En ik denk dat we vooral bezig moeten gaan... om de ideologie van deze, dit kabinet bloot te gaan leggen. Want het is echt radicaal en uh, destructief. Dit kabinet probeert het hele land af te breken... onder het mom van dat we het moeten bezuinigen. En ik denk dat onze partij daar een andere visie tegenover moet stellen. Onze sociaaldemocratische visie. Kortom, mensen weten niet meer waar de PvdA voor staat. U weet het wel nog. Ja, ik denk dat het niet het probleem is dat we geen visie hebben. Ik denk dat het vooral komt doordat we uh, onze visie een beetje zijn vergeten. We zijn al 120 jaar staan wij voor solidariteit. En die willen wij garanderen door een sterke rol voor de overheid. Want dit kabinet denkt dat als je maar aan iedereen overlaten dat het vanzelf wel goed komt. En dat is dus niet zo. We moeten strijden voor een goede en solidaire samenleving. En dat moet de PvdA uitdragen. En niet meegaan in uh, rechtse fremen van het kabinet Rutte. Maar het woord solidair heb ik voldoende gehoord door de afgelopen tijd. Ja, maar dat woord wordt uh, door iedereen gebruikt. Zelfs door Maxime Verhagen. En daardoor is, wordt het woord een beetje uitgehold. Solidariteit betekent dat je bereid bent om uh, te betalen... voor mensen die het minder hebben in deze samenleving. Zodat we samen er sterker van worden. Dat is solidariteit. En niet dat je dat alleen maar aan de mensen overlaat en die het zelf maar moeten uitzoeken. Laten we nog even kijken naar de mensen die op de PvdA hebben gestemd en ja. mogelijk zouden willen stemmen, maar die dat niet meer doen. Omdat ze vinden dat het vertrouwen in de partij een beetje beschaamd is. ondermijnd door vooral PvdA'ers van het kaliber, bijvoorbeeld Wim Kok en Lodewijk de Waal, die vooral op lijken te komen voor de belangen van de rijke bovenlaag. Vette bonussen goedkeuren in de raden van commissarissen waarin ze zitten. Dat werk. Ja, ik denk dat het, de discussie een beetje zinloos is. Waar het om gaat is dat er mensen die ontzettend veel geld verdienen... en wij proberen dat bedrijven duidelijk te maken dat ze hun lonen moeten matigen. En de enige manier om dat te doen is dat de regering een extra belastingschijf gaat invoeren... voor mensen die boven de balken in de norm verdienen. En zo kunnen ook mensen met goede kwaliteiten zoals Wim Kok extra bijdragen aan de maatschappij. En op die manier kunnen we dat misschien oplossen. U bedoelt op het moment dat ze dat soort zaken verkondigen zoals ze nu verkondigen... en meewerken aan het verstrekken van wettenbonussen... moeten ze worden afgestraft door een extra belastingschrijf? Ik, ik denk dat het de enige manier is om ervoor te zorgen dat bedrijven gaan inzien... dat ze veel te veel betalen aan uh, topbestuurders. Uh, en op die manier kunnen we dat geld laten terugvloeien naar de maatschappij... zodat iedereen de wat aan heeft dat die mensen die functies bekleden. Uh, nou hoorde ik net de voorzitter van de JOVD in dit programma... en die had het over de vlaktax. Met ja. de bedoeling dat mensen een gelijk percentage belasting gaan betalen. Punt uit met andere woorden de rijken, die gaan op het moment dat ze meer geld verdienen... en dat doen rijken, meer, uh, uh, meer in een portemonnee aantreffen. Ja, ik denk dat het ja, goed is dat mensen die veel verdienen... meer bijdragen aan de maatschappij. Dat is onze, de kern van onze ja, boodschap. Ja, meer bijdragen aan belasting betalen bedoelt ja. u te zeggen. Ja. Maar hij bedoelt minder belasting betalen. Ja, daar zijn wij dus niet voor. Want minder belasting betalen betekent dat de overheid ook minder geld krijgt... om te investeren in onze verzorgingsstaat. En, en die willen wij juist overeind houden. En als je nou, ze belast... zeggen juist, het is allemaal doorgerekend en de overheid krijgt net zoveel geld aan het laadje. Ja, dat zullen ze natuurlijk altijd zeggen, maar dat, uh, ik ben bang dat dat niet het geval is. Want waarom stellen ze het anders voor, als het precies hetzelfde blijft? Nog even over de sfeer uh, in de partij en rondom de partij ja. en het vertrouwen in de Partij van de Arbeid. Want het feit dat politici, PvdA-politici die naast Cohen opereren, hem anoniem af gaan zitten breken, dat schept ook niet veel vertrouwen, lijkt mij. Wat vindt u? Nee, het jammer is dat ik die mensen ook niet ken. Maar in één woord, ik vind het echt laf dat die mensen dat doen. Op deze manier kritiek leveren. Dat zijn vaak mensen die er totaal niet meer toe doen in de partij. En op deze manier nog even uh, aandacht willen krijgen. Hoe weet u dat het vaak mensen er totaal nou, niet meer toe doen in de partij? Ze, als ze er toe doen, dan kunnen ze er echt wat aan doen. Dan alleen maar uh, kritiek leveren en vervolgens niks doen. Zoals Margiel van Hulten die zegt, het gaat niet goed. En vervolgens is het gesprek dit einde. Hij zegt niet hoe we dat anders moeten doen. En mensen die echt aan de knoppen zitten, kunnen er ook daadwerkelijk wat aan doen. Die jonge socialisten zijn de toekomst van de PvdA. Klopt. En uh, u hebt net geconstateerd dat er visie wordt gemist. Zou u iets van een visie kunnen formuleren... waarmee de PvdA echt de boer op zou kunnen? U hebt net al een poging gedaan, maar nu even vooruit met de geit. Zodat ik, ik ook warm word. Ik denk echt dat wij onze visie, die al 120 jaar overeind staat... weer goed en duidelijk over het voetlicht moeten brengen. En dat ja, maar hoe? Maar hoe? Door niet meer uh, te zeggen als het kabinet gaat bezuinigen... wij willen ook bezuinigen, maar minder. Nee, wij willen op bepaalde terreinen juist niet bezuinigen. Omdat wij ervoor staan dat wij willen de solidariteit in onze maatschappij... Op welke terreinen wil de PvdA niet bezuinigen? Ik zou voorstellen dat om op de zorg bijvoorbeeld... dat is essentieel in deze samenleving... ook omdat, het, omdat we met z'n allen vergrijzen... is het essentieel dat we daar goed in investeren. En daarnaast ook in, de, in het onderwijs. Want dat is natu natuurlijk de toekomst van, de, van Nederland... Maar die twee terreinen, vind ik echt dat we moeten zeggen... daar moeten we niet op bezuinigen, nee, dat moeten we goed op orde brengen. En maar staat... dan moet toch ergens dat geld vandaan komen? Dat klopt, maar er zijn ook andere terreinen waar je op kunt bezuinigen. U zou bezuinigen op? Ik zou bezuinigen op uh, de verleide uh, hypotheekrenteaftrek. We hebben daar al twintig jaar over om daar wat aan te doen. Top-economen zeggen ook van het systeem is niet houdbaar. En nog steeds weigeren we met z'n allen om daar wat aan te doen. Omdat bepaalde ja. partijen dat niet willen. En daarnaast is natuurlijk het uh, beroemde project van de, de straaljager bij de Defensie. Dat moet bezuinigd worden. Er wordt aan alle kanten gezegd, uh, uh, die F-16's kunnen nog wel vijf jaar mee. Dus waarom zouden we nu miljarden gaan investeren in een vliegtuig... wat we op dit moment helemaal niet nodig hebben? En wat doet de partij? De partij doet op dit moment te weinig. Die zegt uh, alleen maar, we moeten het uh, een beetje minder doen dan dit kabinet. Maar we willen ook bezuinigen. Ik denk dat we echt heldere, andere keuzes moeten voorleggen. Gewoon recht voor z'n raap, ja, sociaal democratisch, zoals het vroeger was. inderdaad. Want als mensen een beetje op een surrogaatpartij stemmen... want dat word je dan, een nieuw rechts. Ik denk dat ze dat niet willen, dan kiezen ze wel voor de echte VVD. Wij moeten echt een ander verhaal vertellen dan uh, de VVD en ons, dan wij op dit moment doen. Maar met die voorbeelden die u noemt, komt u al verraderlijk dicht in de buurt van de SP. Is dat de bedoeling? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat de SP... Uh, zegt van uh, wanneer mensen geldproblemen hebben of uh, niet uh, goed kunnen rondkomen... oh, hier heb je een zak met geld, dan komt het wel goed. Onze partij is ervoor om mensen uh, vooruit te helpen... en ervoor te zorgen dat ze een baan krijgen... en op die manier mensen uh, een beter bestaan te geven. En niet alleen maar zeggen, oh, u komt niet rond, u heeft een zak geld van de overheid. Ik denk niet dat dat de manier is. Onlangs was uh, Job Cohen bij jullie op bezoek. Dat klopt. Wordt er dan gepraat over dit soort zaken? Ja, zeker wordt er dan gepraat over dit soort dingen. Wij... En wat zegt hij dan? Dan zegt hij dat we, dat we daaraan moeten werken. En dan zegt hij ook dat we uh, onze visie opnieuw op tafel moeten leggen. Maar gebeurt er dan iets? Uh, ik denk wel dat er wat gebeurt. Maar dat is natuurlijk uh, uh, lastig als uh, Joop die wordt de hele tijd aangevallen. Ook vanuit, binnen dat partij. En ik denk dat dat juist ons afhoudt van het ontwikkelen van die uh, goede visie die wij wel hebben. En die naar buiten dragen. We maar zo de... lang hoef je die, uh, die visie toch niet onder de tafel te uh, houden? Nee, maar wij zijn de hele tijd bezig met moet Job Cohen blijven, ja of nee. Ook de partij intern wordt daarover gesproken. En ik zeg dan, is dat nou hetgene waar we ons druk over moeten maken? Nee, we moeten ons druk maken over dat dit land naar de knoppen gaat met dit kabinet. Daar moeten we ons druk over nou, maar maken. Maar ik geef nog een voorbeeld, het ritueel slachten. Ja. ja de, de mening van de leden speelt een grote rol, zei Cohen. De ledenraad sprak zich daarna tegen een verbod op ritueel slachten uit. En wat doet de fractie? De fractie uh, heeft een uh, amendement... Uh, ...gemaakt waarin ze hebben geprobeerd om beide partijen te verenigen. En dat is ook gecommuniceerd naar de joodse en, Mo en uh, islamitische achterban. Dus ik zie Met daar... andere woorden, een, een, een buitengewoon duidelijk standpunt, zeg ik cynisch. Nou, het is heel duidelijk. We zijn tegen uh, ritueel slachten, tenzij uh, kan worden aangetoond... ...door die gemeenschappen dat het uh, geen uh, pijn doet bij die dieren. Dat lijkt me heel helder. Ja, maar tegen is wat anders dan voor onder voorwaarden. Dat klopt. Dus... Nou, ik vind echt dat het dat het standpunt dat we nu hebben, dat we dat goed uh, kunnen uitleggen aan uh, onze achterban en aan iedereen die dat maar horen wil. U zegt dus met zoveel woorden, het PvdA moet gewoon weer ouderwet sociaal-democratisch worden. Ja, en moet dat geluid, dat geluid dat binnen de partij nog altijd aanwezig is, moet dat ook goed uh, laten horen. Ja, want we moeten niet meegaan met de verrechtsing met de, van de samenleving. Want alleen dode vissen gaan mee met de stroom en dat is niet de bedoeling. Wij moeten daar tegenin gaan en zeggen, uh, we willen een ander Nederland dan dit kabinet op dit moment wil. Rick Jonker, spartelt sinds deze week de nieuwe voorzitter van de jonge socialisten. En u gaat de goede kant op. Hartelijk dank meneer Jonker. Oké. Okay. Zometeen nog grap Van Olm over de penose in Rotterdam van medio vorige eeuw. En wat droeg reclame bij aan het succes van het jubilerende McDonald's? Dat zometeen naar het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De grootste vakbond bij het Zweedse autobedrijf Saab eist dat werknemers worden uitbetaald. Er is een aanmaning verstuurd en Saab heeft een week de tijd om te reageren. Als een antwoord uitblijft, kan de vakbond het bedrijf failliet laten verklaren. De overstap van Adel Den Haag-trainer John van der Brom naar Vitesse is van de baan. De Haagse club meldt op de eigen website dat de clubs niet tot een akkoord wisten te komen over de afkoopsom. Vitesse wilde van der Brom als opvolger van Albert Ferrer aanstellen. In Nieuwegein staat een verzorgingshuis in brand. Het zorgcentrum De Gijnse Hof wordt ontruimd. Tientallen mensen hebben rook ingeademd. Eén rijstrook van de A27 is afgesloten voor het gewone verkeer. Zodat ambulances en brandweerauto's kunnen doorrijden naar dat zorgcentrum. En het aantal voortijdige schoolverlaters is de afgelopen tien jaar gedaald. Van 15 naar 10 procent, meldt het CBS. Nederland voldoet nu precies aan de Europese norm. Tsjechië en Slowakije doen het met 5 procent voortijdige schoolverlaters het best. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB, ah, nee, verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Vinkenveen en Abkouden staat 3 kilometer fiede. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voorknopend Kruisdonk 2 kilometer. Daar is na een aanrijding de rechte rijstrook dicht. A59, Os richting Zonzeel, tussen Oosterhout en Terheide, 5 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar afgesloten. Verkeer richting het westen kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Vara, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurlups. Tot 12 uur nog, Penoozen in Rotterdam, beschreven door Rob van Olm. And we are loving it, but why, waarom? De de wereldontvanger. Willem Dood, Goedemorgen. Je gaat naar Canada. Waarom? Ja, het is nu bijna twee weken geleden dat de Vancouver Canucks de ijshockeyfinale van de Stanley Cup verloren en boze fans trokken toen een spoor van vernieling door de stad. Vancouver transformed into a war zone. Fires erupted in busy downtown intersections. Storefronts smashed by looters grabbing everything in sight. Ja, ABC News was dat. Uh, het leek wel een, een oorlogsgebied. Relschoppers staken auto's in brand. Politiewagens plunderden tientallen winkels. Er waren uh, vechtpartijen. De vier mensen werden neergestoken. En de chaos was zo groot dat de politie in Vancouver... Met meer, ja, er waren meer dan 100.000 mensen op straat. Uh, sportfans. En, ja, de, politie die, de, de chaos was zo groot dat de politie kon alleen maar ja, eigenlijk machteloos toekijken. En ze konden niet zoveel hooligans arresteren. Nou, inmiddels zijn de, de puinhopen in het centrum van Vancouver opgeruimd. Maar de nasleep van de rellen is nog steeds dagelijks in het nieuws. En zijn er intussen dan meer van die raadschappers opgepakt, Dat, en verschillende mensen hebben zich ook aangegeven bij de politie. En er zijn andere hooligans om wie het net zich aan het sluiten is. Uh, premier Clark van, uh, van British Columbia, dat is de, de provincie waar Vancouver ligt... die verklaarde de dag na de rellen uh, de jacht voor geopend. Als je een part bent, dan this ik you you won't be Je zult niet in anonimiteit leven, je zult niet achter je bandana of onder je hoodie. We are going to do everything we can to make sure the public understands who you were. Your family, your friends, your employer will know you were a part of this. Ja, premier Clark dus, hè. ze zegt: je kunt je niet verbergen achter je capuchon. Als je verantwoordelijk bent, dan houden we je ook verantwoordelijk. Je vrienden, je familie, je werkgever zullen ervan weten. Zegt Clark. We halen je uit de anonimiteit. En volgens de premier heeft de politie al een berg aan bewijsmateriaal in handen. Klinkt allemaal tamelijk doortastend, maar is er echt zoveel bewijsmateriaal dan bij de politie? Ja, de politie deed meteen een oproep aan het publiek om, uh, om foto's en video's van die rellen op te sturen. En ook als je de, de beelden van die, uh, van die rellen terug ziet. Uh, overal staan mensen met, uh, met cameraatjes, met telefoons om, om beelden te maken. En dus, er is dus heel veel beeldmateriaal in omloop. En het is niet alleen de politie die jacht maakt op de hooligans. Er zijn ook ja, echt boze inwoners van Vancouver die het heft in eigen hand nemen. Uh, Robert Gorchek is zo iemand. Hij woont in, uh, in Vancouver en hij zet al heel snel na die verloren finale een Facebookgroep zette hij op om, uh, om vandalen te identificeren en iedereen kan beeldmateriaal plaatsen van mensen die over de schreef zijn gegaan. Een soort online schandpaal. Nou, dat, die, die Robert Gorchek die deze pagina heeft opgezet, die ontkent dat. Dat was niet zijn opzet. Het moest vooral een doorgeefluik zijn richting de politie. En hij probeert ook de site te modereren. Maar er komen ja, meer dan 100.000 bezoekers per dag. Die geven commentaar. Uh, ze plaatsen foto's. Dat is nauwelijks bij te benen. En daar zijn ook uh, ja, mensen bij die de vandalen inderdaad aan de schandpaal willen nagelen. En volgens Robert Gorchek ja, zegt, uh, zegt dat iets over hoe kwaad de stad Vancouver is over deze rellen. When it comes to Vancouver Vancouver is Die staan niet voor de bevolking van, van Vancouver, zegt Kortsek. Ze verdienen het om bij een naam genoemd te worden. En we zijn niet bang om te laten zien om wie het gaat. Het klinkt als een soort eigen richting op internet. Ja, en dat heeft, heeft ook hele grote vormen aangenomen. Uh, er is een columniste van de Global Mail, Margot Duenty... die schrijft dat zij eigenlijk die woedende menigte die op internet is ontstaan... die vindt ze eigenlijk enger dan die meute van tijdens die ijshockeyrellen. En want blijkbaar is het niet genoeg dat die relschoppers worden opgepakt en bestraft... schrijft deze columniste. Nee, ze moeten ook nog eens publiekelijk worden vernederd. Nou, het beroemdste voorbeeld is Nathan Cody Lack, dat is een 17-jarige speler van het nationale waterpolo team onder de 18 en hij was in Vancouver als supporter van de Canucks, de verliezende ijshockey ploeg. En Cody Lack bood op televisie zijn excuses aan voor zijn aandeel in de rellen. Ik weet dat ik ook also be facing charges in court. I'm not looking for any sympathy. I just want to make sure that people know that there have already been serious consequences and I anticipate there will be more. Ja, hier klonk die jongen al enigszins emotioneel, maar daarna barstte hij echt in in tranen uit. Cody Lek is uit de waterpolo ploeg gezet en hij moet ook voor de rechter verschijnen. En waarom zo'n publiekelijk excuus op televisie dan? Ja, in principe heeft een, een minderjarige verdachte in Canada recht op anonimiteit. De traditionele media die mogen zijn uh, volledige naam en zijn foto niet publiceren. Maar ja, op, op websites en sociale media uh, daar was het allemaal wel bekend. En codelek werd met de grond gelijk gemaakt. Want hij was op, uh, op beelden van die rellen herkend... als een jongen die probeerde een, een lap in de, in de, de benzineopening van een, van een politieauto te stoppen... en die in de brand te steken. Nou, en toen donderden die woedende menigte op internet over deze jongen... Heen. En uh, de familie Codilek die werd uh, gebeld met bedreigingen... lastiggevallen. Ze moesten hun huis ontvluchten. Ja, en door publiekelijk zijn... excuses aan te bieden, hoopt die, die jongen... deze Kodilek natuurlijk dat, uh, dat de storm uiteindelijk... En welke liggen. gevolgen zal deze neming en shaming... verder hebben, denk je? Vaak. Ja, daarover is... In, in de Canadese media een flinke... discussie gaande. Er zijn deskundigen die zeggen... Dat, uh, dat de relschoppers... die nu worden aangewezen... die uh, met, met beelden op internet... die echt op dus aan de schandpaal worden genaamd... Ja, dat die daarvoor de rest van hun leven last van hebben. Want... Uh, ja, ze verdwijnen nooit uit het geheugen van, uh, van internet. Ja, deze mensen hebben, ja, die, die kunnen best wel eens een, uh, uh, niet eens een criminele achtergrond hebben. En ze maken een misstap. En die misstap die wordt nooit meer uitgewist. Na de afgelopen week zijn ook meerdere Canadezen hun baan kwijtgeraakt. Want hun werkgevers die waren de negatieve publiciteit zat. Die werden ook gebeld, gemaild. Uh, hè, van, uh, weet je wel wat je, wat je werknemer allemaal heeft uitgesproken. Ja. Dus die ijshockeyrellen die zullen de komende tijd nog wel nadreunen in Canada.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 Zuipen en snuiven, vrouwen en bovenal trouw. Dat typeert het Rotterdamse criminele milieu in de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw. En dat wordt beschreven in het zojuist geschenen boek Pernose, dat is een roman. De schrijver Rob van Olm zit in de studio in Hilversum. meneer van Olm, goedemorgen. Goedemorgen. U beschrijft een wereld met klinkende namen, Rijk, Raaf, munnen. Het is een roman gebaseerd op feiten. Hebben die mensen in het echt bestaan? Ja, die hebben allemaal uh, in het echt bestaan. Ik, ik zal even proberen het milieu te schetsen. In de, in de jaren zestig was de criminaliteit heel anders dan nu. Ik bedoel, Je had misschien een inbreker die uh, na de oorlog... Uh, als hij op Zuid woonde, dan brak hij ook wel ergens in op Zuid... omdat hij geen vervoer had. Toen veranderde dat. Uh, men kreeg uh, solexjes, uh, brommers en auto's. Dus iemand van Zuid die ging, die kon daarna ook inbreken op... Uh, in, in een andere stad zelfs. Als hij genoeg benzine had. Tenminste. Als hij genoeg benzine had. Maar de politie was daar niet op voorbereid. En toen, kwam ook, toen kwamen de, drugs, uh, de drugshanden komen. En toen uh, werd er heel veel geld in de stad gepompt. Maar wat moest men met dat geld? Uh, nou, de gevolg was dat de gokhuizen werden opgericht. Dus de, de, de was er was heel veel geld in, uh, in omloop. Uh, de politie liep daar op de feiten achter. En toen is de zogenaamde centrale inlichtingendienst samengesteld. Dat was Theo Buis en zijn collega. En uh, die, zijn, die hebben toen een open infiltratie gedaan... in het Rotterdamse milieu. En Theo Buis, met name... Uh, uh, heeft mij in eerste instantie uh, informatie gegeven... en heeft me later geïntroduceerd in het milieu. en Iedereen heeft zo zijn verhalen mij verteld. En ik heb daar een, een fiction-roman van gemaakt... omdat ik vind, om soms de waarheid te vertellen... moet je een, een fictiestructuur uh, of een, een formaat hebben... Ja, dus langzamerhand heeft u iedereen gesproken die er in de jaren 60 tot 80 bij betrokken was in Rotterdam? Uh, uh, iedereen, in ieder geval die jongens, die, uh, die groep, uh, die rond uh, de bekende Rotterdammen, Nees Post, in mijn boek heet hij Munnen, En Nees Post die kende ik eigenlijk al vanaf mijn jeugd. Ik, uh, hij was zeven jaar ouder dan ik, maar ik speelde met zijn uh, broers. Maar Nees Post, daar gingen altijd al verhalen over hoe sterk hij was. En uh, ze kwamen van heinde en verre kwamen ze om met Nees Post te vechten. En... Ja, dan hoorde je weer, af dan weer tien man uh, in elkaar geslagen. Tien Noorse zeelui, dat soort verhalen. Heel beroemd is ook het, uh, dat moet ik wel even vertellen je misschien. Het verhaal, het gevecht met de toenmalige Europese kampioen Rudy Koopmans. Uh, Koopmans was met zijn entourage zich aan het voorbereiden voor een nieuw gevecht om, uh, om het Europese kampioenschap. En uh, dat deden ze uh, bij twee Rotterdammers, die uh, nogal rijk waren. Ik zal me niet even vertellen hoe ze aan dat geld waren gekomen. Maar die hadden een, een, een boksaal in hun huis. En toen, kwamen, toen had je dus, dus Koopmans met zijn entourage... en Nees Post met zijn entourage. Met vier jongens waren ze aan het trimmen. Toen kwamen ze elkaar tegen. Toen gooide een van de vrienden van Nees Post... Die gooide een rotje voor uh, achter Koopmans' rug. En dat knalde. En toen viel Koopmans op, op de grond... want die dacht dat er geschoten werd. En uh, dus iedereen lachte En toen sloeg die met één klap die jongen die dat uh, die hem uh, die dat rotje had gegooid en toen ja. zei nees post de beruchte woorden hij is van mij en toen hebben ze een gevecht gehad met z'n twee op straat en toen heeft nees post hem ook verslagen en uh, dat zegt wel wat, hè? Dat zegt wel wat, ja. Half zwaar gewicht. Ja, hij was, hij was een buitengewoon sterke man. Maar ook die groep van uh, uh, grappige mensen, begrijp je? Het waren kijk, die, die kleine criminelen... Ja, het wordt een beetje beschreven als een, als een uh, wereld van goud eerlijke boeven... die alles met de vuist oplossen. Toen nog wel, ja, dat werd toen nog wel gedaan, ja. Kijk, je had, je had de grote criminelen, dus de, de, de, de, de eigenaren van de gokhuizen... en de, de koppelbazen dat, en de drugshandelaar. Dat waren de grote criminelen, maar nee en zijn en zijn vrienden die ik beschrijf, die uh, dat ja dat waren de de, de uitbaters en midnassers dus die werden uh, gevraagd om als uh, beschermen op te treden, begrijp je? Dus ja. Ze... En dan zitten dus twee dienders Raan van Wolf in dat boek. Uh, die zitten in de cafés en houden hun oren en ogen goed open, maar iedereen weet dan dat ze agenten zijn. Ja, nou <laughs> dat is ook heel bijzonder geweest, ja. En, nog steeds de Ravis Theo Buis, die heb jij ooit wel eens geïnterviewd. Oh, ja. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Dat boekje dat heb ik toen als gozerwijter voor hem geschreven. En, dat weet ik nog wel, ja. Ja, ja en uh, nou, ik heb toen een jaar gesprekken met hem gehad. En, maar ik had nog zoveel materiaal. en uh, Dus nou, nou, uiteindelijk is dit boek eruit voortgekomen. Maar het is toch komisch dat uh, deze twee mensen gewoon aan de tap zaten... aan de teek en uh, nou, maar om zich heen keken... gesprekken voerden met de criminelen. Ja, en zo, en dan ging daar dan iemand wat doorslaan. En dan hadden ze weer wat informatie. En zo kon ja, die trein op gang blijven worden Dat deden ze ook. Dus ze, ze, ze haalden ook mensen uit het milieu over om, om de boel te verraden. Maar ze gingen ook heel goed met die jongens om. Eén anekdote is bijvoorbeeld... er kwam een, uh, een Oostenrijker... Die, die wilde wapens verkopen... en die, uh, die kwam bij uh, Nees Porsche. En, uh, en die had natuurlijk gehoord wie Nees Porsche was... Ik, ik heb wapens te kopen. En dan zei hij nou... dan moet je bij hun zijn. En dan wees hij ze door naar Ravensmaat. <lacht> <lacht> uh, bijvoorbeeld werden, werden ze opgepakt. Dat soort geintjes werden er wel geflikt. En maar, die regisseurs hadden dan een heel netwerk van verklikkers. Ja, de, de zogenaamde loonenaars. Ja, de zogenaamde loonenaars ja. Maar nog steeds... Zijn ze niet haatdragend naar hem? En, want Theo Buis heeft een, een bijzondere positie. Uh, hij heeft ook een groot sociaal hart, hoor, moet ik zeggen. En binnen het milieu. Dus iedereen is wat ouder. Maar ze komen nog wekelijks bij elkaar. En, daar, en er komt ook Theo Buis. En, uh, en, en zijn rol binnen dat milieu, binnen die mensen, dat is echt die van. van ja... Sociaal raadheer, zou ik maar zeggen. Dus die oude tijden, die leven nog steeds. Nou, wat ik ook heel bijzonder vind... zijn is een aantal uh, maanden geleden overleden. En toen zat de aula vol met mensen uit het milieu. Maar er was niet één uh, oud collega. En er waren dus een heleboel mensen tipgever van de politie... van die twee mannen die er aan de bar zaten. En wisten die jongens van elkaar dat ze elkaar verlinken? Nee, dat was niet de bedoeling. Want dat, dat is natuurlijk wel, zoals dat bekend werd, werd je wel gepakt, ja. Ja. Ja. Ja, en kregen de rechercheurs steun van de korpsleiding? Nee, nou kijk, dat is natuurlijk... Op het moment dat je dat werk doet, is dat... Uh, ja, dan dat dat, dat kan je hier niet altijd volgens de regels werken, denk ik. Ik denk wel dat ze binnen de wet werken, of dat weet ik bijna wel zeker. Maar de regels natuurlijk wat anders. En de, de, de leidinggevende, zoals commissaris Blauw, ja, die, die hadden daar wel moeite mee. Die waren natuurlijk ook bang voor hun eigen positie dat het fout zou gaan. Uh, maar met de kennis van nu kun je zeggen... ze gingen ook wel ver natuurlijk, hè? Ja, ze gingen tijd. wel ver, ja. Maar ja, de, de, de regelgeving was anders. Het, was natuurlijk, het, het is een, het, eigenlijk een vorm van geschiedschrijving, dat boek. Wat, wat er toen gebeurde, dat is, dat is absoluut on, ondenkbaar nu, ja. Er komen heel wat bekende namen voor in het boek. Uh, Udo, Udo Jurgens, ik zeg altijd Udo Jurgens, maar ja. goed. Nou, kijk, op een gegeven moment, uh, dat is wel interessant... Uh, uh, On, on, on, was er een Nederlander die ging. Uh, kijk, dat milieu dat, dat, dat kwam allemaal bij elkaar in, in Marbella in Spanje. Hè? Dus er kwam dan een, een Nederlander met, met zijn grote jacht. En, da, en dat trok natuurlijk van alles aan. Dus criminelen, filmsterren, uh, artiesten zoals Rudy Karel. André Hazes was ook de gast op die boot. Die ging ook. André Hazes was ook wel goed bevriend met, uh, met Nees Post. Die, dat was, waren wel jongens die elkaar konden verdragen. Um, uh, wat, wat ze deden, dat was bijvoorbeeld, zoals Nees Post... die had beroemde magneet uh, op, zijn, op zijn dij. En dan uh, speelden ze 7 of 11. En met die magneet uh, konden ze wel de stenen mee manipuleren. Bovendien hadden ze ook een aantal valse stenen. En op die manier hebben ze Rudy Carell met name uh, behoorlijk te grazen genomen. Die heeft op de jacht uh, tijdens zo'n gokpartijtje een, een flink bedrag verloren. Uh, het verhaal gaat van 50.000 tot 150.000 gulden. En ik heb het in het midden gehouden, ik heb er een ton van gemaakt. Ja. En wat was nu met Waarom nu, Waarom aan de hand? Wat zeg je? Oedo Jurgens? Oedo Jurgens, ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Dus, de, dus er kwam een figuur die had, uh, die, die had uh, uh, diamanten, dus valse en, uh, en echte diamanten. En uh, dat heb ik uit eerste hand gehoord, dat verhaal. Dus ze gingen naar een uh, Oede Jurgens. Nou, ze maakten een deal. Uh, dat, dat, dat, dat heb hebben een speciaal apparaatje, daar kan je je diamant opleggen en dan zie je dat die echt is. Dus dat werd ook uh, gedaan. Nou, dus, de, dus, die, wet... dus die diamant die wilde de Oede Jurgens wel hebben. op het moment dat ze zich omdraaiden, verwisselden die diamanten door valse. En dan hadden ze ja, iets van 60.000 uh, dollar of zo, hadden ze, uh, hadden ze hem in een, een gepakt, ja. Heeft hij gezellige kleine criminaliteit eigenlijk? Ja. Sean Connery? Sean Connery die, die hebben ze getild met pokeren. Met pokeren hadden ze speciale kaarten, gebruikten ze. en, en die, uh, Mijn informant die woonde in de buurt van Sean uh, van Connery. Dus die kwam ook regelmatig langs om te voetballen en, de, en, en te tennissen met elkaar. Dat deden, ze, dat deden ze ook. En hij heeft wel het vermoeden gehad dat hij te graag was genomen, ja. Als er uh, ja, dan toch zoveel bekenden zijn uit die tijd, en uw spreekbuis is Theo Buis, en die heeft er natuurlijk helemaal middenin gezeten. Waarom is er van dit verhaal dan een roman gemaakt? Nou, kijk, ik, diverse figuren vertelden mij hun verhaal. Dus, uh, dus ik, ik heb dat moeten gebundeld in één figuur en één verteller rijk. Dat, dat, daar kwam ik uiteindelijk op uit. En u dacht, dit is de mooiste methode om een aantal mensen buiten schot te houden? Ik, ik, ik heb, mijn ervaring is wel meer, dat je om de, om de werkelijkheid uh, goed weer te geven, moet je faction gebruiken, ja. En dat heeft u gedaan. Ja. journalist Rob van Olm van de pasverschillende roman Penose over het criminele wereldje in Rotterdam in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Hartelijk dank. Bedankt. Dit is de Gids.fm. Met Felix Burders. Hamburger Keten McDonald's bestaat dit jaar 40 jaar in Nederland. Jaarlijks bezoeken er dagelijks 47 miljoen mensen over de hele wereld een vestiging van McDonald's. En dat komt niet in de laatste plaats door de uitgekiende marketing van het bedrijf. En over marketing en reclame praat ik iedere maandag met Charles Bormans. Dus dat komt goed uit. Charles, goedemorgen. Ja, dat komt heel goed uit. Felix, goedemorgen. Er zijn op dit moment uh, rond de 32.000 restaurants van de Hamburgerketen. Was dat bedrijf eigenlijk meteen een succes? Het is eigenlijk een succes geworden toen echt de formule... Uh, de, echt zeg maar het systeem van het fastfood-systeem uh, werd, uh, werd opgepakt. Dat heeft meneer Ray Kroc gedaan in 1955. Uh, in feite bestaat uh, McDonald's al langer. Het is genoemd naar Richard en Maurice, Dick en Mac... McDonalds Die in 1940 met hun eerste restaurant begonnen. Maar dat was toen eigenlijk nog meer een restaurant. In 1948 hebben zij het zogenaamde Speedy Surface System geïntroduceerd. Dus een soort lopend bandproductiesysteem voor hamburgers. Dus zonder de bediening aan tafel. En ook met een heel simpel menu. Hamburgers, cheeseburgers, french fries, shakes, soft drinks en apple pie. En dat systeem, dus van die beperkte menu en, en die snelheid... dat is op een gegeven moment overgekocht door meneer Ray Kroc. Dat was een verkoper van uh, milkshake-machines. En die heeft gezegd, dat is een interessante formule. Dat wil ik graag, graag gaan uitrollen. En dat heeft hij vanaf 1955 gedaan. En toen is het eigenlijk een heel groot succes geworden. Met een grote groei in, 1960, of in de 60 en 70 jaren. En wanneer kwam de eerste vestiging in Nederland zo? In 1971, dat was in Zaandam. Uh, overigens is dat ook de eerste vestiging in Europa geweest. Dus wat dat betreft uh, hebben we de poorten voor McDonald's in Europa geopend. Uh, dat was aan de ver miljoensweg uh, in Zaandam. Dat restaurant, althans als McDonald's bestaat niet meer, is nu een Chinees... Uh, ...restaurant geworden, met de bijzondere naam Mr. Mackie bestaat nog steeds. <laughs> maar uh, dit restaurant van McDonald's was een, een, zeg maar een joint venture, uh, een samenwerking met, met Ahold. Dat liep helemaal in het begin helemaal niet. Uh, Ahold is er ook uitgestapt. Het is later overgenomen door een andere meneer die het wel heel groot heeft gemaakt, meneer Sibisma. En op de menukaart is het toch wel even aardig om te vermelden. In 1971 stonden naast de hamburgers ook, kon je daar ook appelmoes krijgen kippenbouten, zelfs ertensoep. En de MACROKET is daar geïntroduceerd. Die verdween later weer van de menukaart. Maar is in 1999 weer als uh, uh, product uh, uh, op de markt gekomen. Alleen in Nederland en in Curaçao te koop. Charles, welke rol spelen reclame en marketing... bij dit succes van het bedrijf? Nou ja, het is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Dus marketing en eh, reclame eh, spelen een bijzonder grote rol eh, bij, eh, bij McDonald's. Het is wereldwijd ook een enorm grote adverteerder. Het is een heel erg sterk merk. Het is een top 1 na vijf de sterkste merk ter wereld. Coca-Cola staat nummer één. Logo is natuurlijk, he, de, die Golden Arches, de grote gele M, wereldwijd bekend. Bekender dan het christelijke kruis, wordt wel eens gezegd. Enorm grote sponsor is het van allerlei grote evenementen... zoals de wereldbeker van de FIFA en de Olympische Spelen. En ze zijn natuurlijk promotioneel altijd bijzonder actief geweest. Denk aan de Happy Meal die ze bedacht hebben. En ze hebben ook een heel sterk character. He, dus een, een, een, een mascotte geïntroduceerd in de vorm van Roland. McDonald's en als het goed is kunnen we nog even luisteren naar een commercial uit 1953 waarin deze Ronald McDonald voor het eerst wordt geïntroduceerd. The The is silly hamburger eating clown Ronald McDonald. Now where is that clown? En dat was nog in de tijd dat ze gewoon hamburgers en frisdrank verkochten hè? Daar zijn door de laatste uh, tientallen jaren heen heel veel producten bijgekomen. De Happy Meal noemde je al. Ja, ja, en natuurlijk niet te vergeten de Big Mac. En dan denk je, die Big Mac die bestaat al van het begin... Uh, van het, uh, van het uh, restaurant uh, in 1955, zeg maar. Maar die is pas in 1967 op de markt gekomen. Uh, uitgevonden door Jim Deligheddy. Dat was een, uh, een, een franchise-nemer, dus een restauranthouder. En die heeft dat ding uitgevonden in Uniontown, Pennsylvania. is de uh, geboorteplaats van de Big Mac. En dat is inmiddels natuurlijk het icoon geworden van McDonald's. Maar inderdaad, wat je ook zei, de Happy Meal is ook zo'n product... Hè, speciaal uh, voor kinderen ontwikkeld door een reclameman, Bob Bernstein... van het reclamebureau Bernstein Ryan Advertising, in 1977. Ook redelijk, redelijk recent allemaal nog. En ze hebben natuurlijk ook allerlei speciale burgers... in de loop van de jaren geïntroduceerd. Hè. De McCroquette hebben we over gehad. Maar ook de Texas Burger, de Mac Deluxe, de Mac Barbecue... en allerlei landenburgers Burgers, zoals de Greek Mac... Heel toepasselijk in deze tijd. De Mac Africa, de Mac America, Stedenburgers ook nog. De ja. Paris Royal, de London Bacon, de New York Special. Noem het allemaal op. Cheryl, ik wil een reclame laten horen uit Nederland. Ja. Je wordt al echt een grote jongen. Kun je het allemaal onthouden? Ja. Probeer maar. Goedemiddag, mag ik u helpen? Big Mac. Van En Een leuke kip. Onze zusje. Met fritas. En wat deed meneer zelf? Meneer? Meneer, weer. En hoe ging het? We zijn meneer tegen me. En dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Zo'n ja. kinderstemmetje. Ja. Ja. McDonald's is een succesverhaal. Het bedrijf krijgt natuurlijk veel kritiek. Uh, continu ligt het onder vuur door de milieubeweging. Uh, er zou ooit sprake zijn geweest van kinderarbeid. Uh, noem maar op. Ik zag Een paar jaar geleden zag ik een documentaire. Super Size Me. En daar bleek dat je bij het eten bij McDonald's ook niet bepaald uh, gezonder wordt. Nee, dat is een uh, documentaire uh, film geweest. In 2004. Van Morgan Spurlock. En die heeft een maand lang achter elkaar drie keer per dag. Bij McDonald's gegeten. En dan met name die super size menu's. Dus die grote, die grote menu's. Gevolg was dat de man meer dan 11 kilo aankwam, eh, depressief werd, chronische hoofdpijn kreeg... en totaal geen interesse had meer in seks. Overigens, en het is toch wel even aardig om te melden... dat eh, een Nederlandse journalist, Wim Meij van het Algemeen Dagblad... die heeft ook 30 dagen lang bij McDonald's eh, gegeten. Drie keer per dag, maar die had alleen maar salades... en die viel er uiteindelijk toch weer 6 kilo vanaf. Charles Bormans, hartelijk dank, graag tot volgende week. Tot volgende keer. Wat haalt men nog uit de zon vanavond? Nou, One Flew over de Nest is te zien met Jack Nicholson natuurlijk. Juli dit jaar is Jack Nicholson maand. En het wordt uitgezonden om kwart over acht bij Arte. En ook vanavond te veel besproken documentaire over de comeback van wielrenner Thomas Dekker. Niemand kent mij om half negen op Nederland 3 En om half twaalf nog Isabel Allende over vrouwen, feminisme, passie en creativiteit. Um, Jurgen van den Berg, wat doet Lunch vandaag? We gaan aandacht besteden aan het Kamerdebat. Dat bezig is over de omroepbezuiniging. Onze eigen directeur. Hij je daar een beetje op als correspondent. Uh, die zit, uh, Koen Abbenhuis die zit op de publieke tribune. En straks om half twee gaat het over de bezuiniging op het uh, kunst- en cultuurbeleid. Het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd, is onze stelling in Stand.nl. Ja, en wie komt die verkondigen? Ernst Daniel Smit, operazanger en presentator, is er niet mee eens. Dankjewel, je Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer.